The jump She's Watch old She Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dik de haak met het NOS-journaal. Op een camping in het Brabantse Rijsbergen houden gemeenten, gemeente, belastingdienst, politie en justitie een grote controle. Sinds 7 uur vanochtend bekijken ze onder meer of er niet illegaal is gebouwd en of de staakcaravans niet permanent worden bewoond.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 Volgens Donner laten die bedrijven de werknemers die deeltijd weer ontvangen gewoon doorwerken. Ook nemen sommige ondernemers goedkope illegale werknemers uit het buitenland aan. Vooral kleine bedrijven lijken zich er schuldig aan te maken. In het zuidoosten van Iran zijn dertien leden van een soenitische rebellengroep geëxecuteerd. Dat meldt de Iraanse staatsomroep. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor meerdere bomaanslagen en tientallen moorden op burgers en politieagenten. Volgens de Iraanse justitie is de rebellengroep een tak van het terreurnetwerk Al-Qaeda... De groep heeft onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag op een moskee in de stad Zahedan. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Mensenrechtengroeperingen betwijfelen of de verdachten wel een eerlijk proces hebben gehad. Het weer, periode met zon, maar ook enkele regen of onwiesbuien. Temperatuur tussen 21 graden op de Waddeneilanden en 26 graden in Limburg. Dit was het.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 Denk aan de andere kant van de radio, hoe komt hij daar nou weer aan? Nou, dat is gewoon heel simpel om gewoon toch maar je neus voor CD's een beetje te gebruiken. Maar dit was toch wel iets wat heel, heel lang op mijn verlanglijstje had gestaan. Dat ik dit nummer nog ergens een keer op cd zou aantreffen. En eindelijk, zaterdag, was het mijn lucky day. Polly Carmen, wie was dat? Dat was ooit de leadzanger van Champagne.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 Die zeg maar, het uh, werk van Paul Haanschoten uh, be, ja, verzameld heeft. Zeg je het zo goed? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb er, uh, bij toeval heb ik er een paar ontdekt. En uh, na de rand heb ik er nog een hoop uh, bij kunnen kopen. Um, ja, zelf? Uh, ben je zelf ook kunstenaar? Nee, ik ben zelf geen kunstenaar. Ik heb alleen een uh, opleiding grafische school gehad. Dus misschien wel een beetje dus, uh, ja, naar kunst geïnteresseerd.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 Uh, Vincent Price was natuurlijk een horroracteur uh, van het Engelse vasteland. En uh, House of Wax is bijvoorbeeld een van zijn uh, meesterwerken als het gaat om uh, Vincent Price dan. Maar goed, uh, hij heeft het aardig weten te integreren, deze uh, heren Jackson en Jones. Want uh, het, was, het resultaat was er niet uh, minder om. Naar mijn idee, denk ik toch misschien de meest uh, mooie Michael Jackson-productie die er ooit is gemaakt. Ook afkomstig van het uh, grote album, het beste album wat verkocht is ter wereld: van Michael Jackson aller tijden. Vraag. Het is ook het beste album aller tijden verkocht. Ook. Nou, dat was hem dus, Vincent Price. Uh, we gaan weer gewoon verder waar we gebleven waren: Cobra in Zandvoort. De opening die werd destijds, of vrijdag, verricht door Jan Lammers. En ook met hem had ik een gesprek. Het openingswoord was Jan Lammers. Nou kennen we hem van hele snelle wagens. Maar dit is toch iets heel anders. Ja, hij is uh, compleet anders. En uh, enorm verrassend. Ook voor de familie. Uh, uh, het leuke is dat, dat uh, toen ik voor het eerst contact werd over uh, van, nou, een expositie van Paulus Haanschoten. Toen dacht ik Paulus, ik ken helemaal geen Paulus.